Nou, WB verkeersinformatie files door werkzaamheden op taal 2 vanuit Den Bos naar Amsterdam bij Utrecht 3 kilometer. En op de A 12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Rijwijk ook daar 3 kilometer. Een verkeer vanuit Limburg, wat richting Antwerpen wil, kan beter omrijden. Er zijn in België grootschalige werkzaamheden met veel vertraging. kan het beter omrijden via Eindhoven.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 Goedemiddag live vanuit De Kroon. We zitten in De Kroon. Als u bij Carré staat, kom hier naartoe... want we hebben nog wat stoelen voor u overgehouden. We zitten in De Kroon, dus aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Drie gasten aan tafel. Annette Emrecht, heeft drie voorstellingen gezien. Onze theaterresident die gaat ze straks bespreken. We zitten helemaal een beetje in de sfeer van het theater... want aan tafel ook Lot Fekemans, die bekend is als schrijver van theaterwerken, toneelstukken, maar nu een roman heeft geschreven. Ja, ja. Het werd tijd voor iets anders. Nee, dat wordt wel vaak gedacht of gezegd. En er is ook al heel vaak tegen mij gezegd... wanneer ga jij nou eens een keer een boek schrijven? Wanneer ga je eindelijk serieus aan het werk? zo klonk dat altijd een beetje. Dus mijn weerstand tegen een boek schrijven... heb ik toch wel heel lang vastgehouden. En op een gegeven moment was er toch geen houden meer aan eigenlijk. En toen lag dit boek er, waar we straks over gaan praten... een bruidsjurk uit de Waalschau. Precies. Goed, ook uit de avond, Daniel Somkalde. Ja, ook toneelschrijver ook acteur, uh, maar ook kleinkunstfenomeen. Uh, uh, uh, hoe zeg je dat? Dat hm. ja, fenomeen. Goed, Ja. ja, ja wat? Voor. wat <laughs> uh, waar, waar ligt die wat jou betreft de, de, de, de voorkeur als je zou moeten kiezen? Het hoeft niet hoor, maar... Um, ja, ik kies liever niet. Nee, dacht ik ook. Zo blijkt dat dus doe. ook uit wat ik doe. Ja, ja weet je fijn dat je alles, alles kan doen in feite. Ja, zeer. Ja. Dat vind ik wel leuk. Hoe is het om in, in een stuk te, te spelen wat je zelf hebt geschreven? Ben je dan de meest tekstvaste ook van de vier, van de oh, vijf? Nee, dat was het maar waar, ja. Nee, eigenlijk niet, want ik denk steeds... Oh, ik mag er wel een paar woordjes afhalen of <laughs> blijven zinnen. Ja. Terwijl ik het heel erg kwalijk neem als een van mijn medeacteurs dat doet. Dus uh, nee, echt tekstvast ben ik uh, niet. Oké, okay, dan we gaan straks over oorlog spreken, want zo heet het stuk. Eerst uh, de muziek van uh, onze uh, muziekact uh, van vanmiddag, live muziek hier. de uh, Scene, het uh, titelnummer van hun uh, laatste album Code. Ik zweer het in, ik droom het.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 Waarvan ik al mijn hele leven wist. Ik zag hoe haast zich zaait. Vermond als naast de liefde. En alle waardigheid zich van zichzelf berooft. En hoe een kind zijn ouders neermaait. En een giftige doctrine. almoordend de heilstaat belooft. Waar de leugen waarheid is, de waarheid en leugen, gevangen in blindheid en verdoofd. Uh, door het zuizen van de auto's en het tikken van de bommen en het eindelijk dood van het geloof. Ik zweer dat je, ik droomde, ik droomde van een bom, van een bom die niemand doof.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 Van de leider aan het hoofd, uh, die met een enkel handgebaar duizend vuren op doet lijnen, heel de wereld roost te Ik zag ook de apotheose, het eind van de psychose, de vreugde en de tranen van geluk. De nieuwe wind die zal gewaaien, als die leider is gevallen, zijn kilogen.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 Waarvan ik al mijn hele leven wist, waarvan ik al mijn hele leven wist. Waarvan ik al mijn hele leven Code van The Scene, Alan McLachlan, akoestische gitaar, elektrische gitaar en zang. Jeroen Boy, cajon, percussie en zang. Emily Blom van Assen-Delft, elektrische bas en zang. En T. Lau, zang en gitaar. En T zit inmiddels aan tafel hier, 34 jaar. jong. Jongen, je ziet het niet toch niet aan je af, hè? Nou, dankjewel. Jammer dat het radio is. Ja, dus, nee, ik vind het wel fijn dat het radio is. over. <laughs> uh, de, de, de code ging hier over de wereld. Ik moet meteen denken aan de wereld is van iedereen. En iedereen is van de wereld. Uh, ja, de wereld komt vaak voor in, ja. uh, in mijn songs. Ja. Dat, ik woon daar ook, weet je. Dus... Joh. <laughs> ja, het houdt je bezig. Het houdt me bezig, ja. ja ik heb heel veel teksten deze rit uh, gebaseerd op dromen. Ik, ik word dit jaar 60, dus ik, uh, het druppelseizoen is uh, aangebroken, om het zo maar te zeggen. Dus ik moet heel vaak naar de wc's nachts En ja, s'nachts, ja. zoals je weet, droom je heel veel. Ja. En meestal droom je de hele nacht en registreer je alleen het laatste, de laatste acte als je wakker wordt. Maar ik registreerde nu ongeveer tien. Zo. En, uh, en, en, wat is de en die gebruik ik allemaal uh, deze komen. Zoonver, bijvoorbeeld. Dat was echt een, een beeld wat ik had gezien in een ja, droom. Ja. Dat ik aanwezig was in ja, pakweg ergens in Libië. Of. Die dingen komen natuurlijk allemaal wel binnen. Omdat ze de hele tijd op krantenkoppen... Uh, ja. Zichtbaar zijn, het, houd je, het, het houdt je bezig en terecht ja. natuurlijk. Ja. Ja. En, en, en, en, en, slaap je dan nog wel goed? Of, uh... Ja, hoor, uitstekend. Ja. Ja. Ja. want ik, ik zag dat jullie uh, zelfs van uh, Iedereen is van de Wereld. Uh, dat jullie een nieuwe clip hebben gemaakt oké okay? Oh, dat is nieuw ik was, mij. Nee, ik, las, ik las iets van. Uh, uh, in kader van de Nekka-nacht. Een, een, een, nieuwe, een nieuwe clip met multiculturele boodschap. Uh, dat is van vorig jaar? Oh ja, o, dat is vorig, vorig jaar... Jullie ja, site uh, is hartstikke verouderd. Nee, nee, nee, Nek en Nacht, dat was, uh, dat was inderdaad... Uh, vorig jaar, dat, was, uh, dat is iets in België, in het Sportpaleis. Er wordt ja. elk jaar iemand uh, enorm in het zonnetje gezet. En afgelopen jaar was ik dat uh, met de band... Uh, uh, in het mooie gezelschap van Boudewijn de Groot en Herman van Veen. Uh, en... Um, de feit... clip is inderdaad gemaakt uh, vanuit... Oeh, dat is nu een heel... Ik ja, weet het nooit maakt, wie het maakt. maakt. maakt, dat maakt het maar er is eigenlijk. inderdaad een clip gemaakt. Ja, ja, ja, ja. Ja. Uh, Antwerpen, België... Uh, jullie zijn nog steeds groot in, meer, volgens mij groter in België dan in Nederland. Of ja. Niet? ja, dat is eigenlijk altijd zo geweest. Hoe verklaar je dat? Ja, de zanger van de jeugd van tegenwoordig zegt Belgen hebben smaak. Hmm. En daar wou ik het graag belaten? kan. En in het Nederlands, zijn jullie misschien. Uh, zijn ze daar ook zuiniger op, mensen die in het Nederlands spelen dan in het Nederlands? Uh, dat maakt op zich niet zo heel veel uit, maar ze zijn wel zuiniger op het Nederlands. Hmm. Uh, ze koesteren dat toch meer omdat het natuurlijk ook veel meer onder vuur heeft gelegen van het Frans. Ja, ja, ja. ja. Hugo Klaus heeft een keer gezegd. Uh, uh, Hollanders zijn niet zuinig op hun taal. Hmm. Zorgelijk, toch? Ja. Jullie ja. hebben ook best. een uitstapje naar het Duits gemaakt... maar dat heeft nooit vervolg gekregen, toch? Uh, nou, een paar optredens. Uh, maar dat, dat is een verhaal waar ik liever niet over praat. <laughs> Zo'n pannenverhaal... Uh, Dan doen we dat maar niet. Uh, goed. Nee. Uh, dankjewel. Straks uh, doen jullie nog een nummer. En uh, www.design.nu Hou die site in de gaten voor meer informatie... en in de mogelijke toerdata van de band. Dank je, thee. Graag gedaan. Uh, gaan wij uh, door naar het... Uh... Uh, wat gaan we doen? Ja, we gaan, ik ga met uh, Lot praten over, uh, over, over het boek. Um, je maakte tot nu toe, ik zei het al, namens als, uh, als toneelschrijfster. Onder andere GIF, ja. een prachtig stuk dat ook uh, in de prijs is gevallen. Ja, meerdere keren. Um, en dan nu die, die roman, de eerste roman. Een bruidsjurk uit Warschau verschijnt volgende week. Uh, we volgen de levens van, uh, van drie personages... uit, uh, ja, in, in, in, uit Polen en, in Nederland, en uit Nederland. En we volgen ze ook in Polen en in Nederland die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ja. Um, waar, waar ligt de kern van het verhaal? Ligt die in Polen? Ben je op, in Polen bezoek geweest en dacht je van, ik wil daar iets mee? Nee, nee, ik moest naar Polen, omdat dat boek zich in Polen afspeelde. Dus je... het ging eigenlijk andersom. Ja. Ja, je... het, uh, het, het, dat boek is ontstaan eigenlijk uit een toneelstuk wat niet wilde lukken. Dus, uh, en dat toneelstuk had ik gesitueerd in, uh, in Polen. Hotel ah. Europa heette dat, dus daar heb ik lang nagedacht... Maar waar zet ik dat hotel neer? Toen vond ik Polen wel een mooie metafoor... als je het over Hotel Europa hebt. Ja, waarom? Um, omdat in Polen ongelooflijk veel gebeurt. Dus het ligt natuurlijk ook, ook in het hart. Als je Oost- en West-Europa samen neemt, ligt het echt in het hart van Europa. Mm -hmm. En de geschiedenis van uh, Polen is, is een, een bizarre geschiedenis. Een, een, ook een schrijnende geschiedenis... met enorme vervagingen van grenzen... en, en mensen die gewoon van Oost naar West verplaatst ja, zijn... en ja. zich weer moesten wortelen. Ik ja. vond dat een mooie metafoor om het te hebben over Hotel Europa. Ja. Maar dat toneelstuk, dat uh, kwam maar niet van de grond. Was dat de eerste keer dat het een toneelstuk niet van de nou, grond kwam? Nou, uh, ik geloof wel dat het de eerste keer is dat ik echt iets in de prullenbak gedonderd heb, ja. Ja, ja. Maar wat gelukkig... Schrik je daar dan van of? Nou, het was, uh, op dat moment was het boek al eigenlijk gaande. Ik had al de eerste twintig pagina's geschreven... wat uiteindelijk het eerste deel van het boek is geworden... Mm -hmm. En dat had ik geschreven om achtergrondinformatie voor mijn toneelstuk te krijgen. Maar dat werd zo langzamerhand iets ging op zichzelf staans. Leiden, ja, ja. Ja, ja. En uh, toen heb ik heel lang gedacht: weet je, ik doe gewoon allebei. Ik doe gewoon uh, dat het, boek, uh, het toneelstuk begint waar het boek eindigt. Dat leek me ook leuk, kun je samen presenteren. Maar dat ging helemaal niet zo. Op een gegeven moment heb ik echt de knoop doorgehaakt. En het, het, wordt gezet, een roman. Het, het wordt alleen een roman. En ja. toen heb ik dat toneelstuk in de prullenbak gegooid en de opdrachtgever opgebeld. Uh, van het toneelstuk, die daar ja, uh, heel goed op reageerde. Maar dat, is, dat was wel een grote beslissing. Ja, en dat zou even even, ik even iemand zeggen van... De, vergeet het maar, het komt niet. Dit niet, in ieder geval. Nee, ja. niet. Maar ik heb wel een mooi boek geschreven, zeg je dan. Nou, hij was wel ja. iemand die me erg gestimuleerd heeft... om met het boek door te gaan. Ja, dus exact, in die dat zin wel. Ja. heeft hij er wel iets mee te maken. Ja. Stel nou voor, hè, Annette Enbrecht... dat we Lot Fekermans nu verloren zijn voor de toneelschrijfkunst. Is dat nee, erg? Nee, dat wil ik me helemaal niet voorstellen. Nee, nee, nee, nee want we zijn daar niet kwijt. Nee, dat het zou echt zo. zonde zijn, want hm? voor het toneel heeft zij prachtige stukken geschreven. Niet alleen Gif, ook bijvoorbeeld Truckstop en Zus van, Allemaal stukken die, uh, die hopelijk nog eens ook gespeeld gaan worden. Maar wat je wel voelt in dit boek... ik heb het uh, voor driekwart gelezen... Uh -huh. het is een heel beeldend geschreven. Ja. Dus ik vroeg me af, inderdaad, ze moet research in Polen hebben gedaan... maar ook in het noorden van Nederland, waar het zich ook afspeelt... Het, uh, weet je, het is heel beeldend. geschreven. het vertrekt vanuit, die, toch vanuit een hoofdpersoon, voor mijn gevoel wel. Die Marlena. Marlena, een Poolse vrouw. Een Poolse vrouw, ja. die eigenlijk heel gesloten is. Mm -hmm. En dat druppelt eigenlijk gestaar een, een dramatisch leven uit. Wat je helemaal volgt. Door, ja, langs Warschau, langs haar reis, langs Nederland. En hoe het zich verder ontwikkelt. Ja, want het begint eigenlijk, om je even te onderbreken... Het begint eigenlijk als een soort... Ik moest aan een Poolse bruid denken. En, en, en, en, en, Door die titel. Ja, nou ja... <laughs> Ja, ook, maar ook het feit dat... Ja, dat, ja, de uh, Nederlandse boer die precies. trouwt met een, met een ja. Poolse vrouw. Want het ja. uitgangspunt is die Marlena, die in, in, in Polen uh, op het platteland woont... Ja. Uh, ver, verliefd wordt op iemand die daar op bezoek is... maar die gaat vervolgens weer weg ja. en die laat haar zwanger achter. Ja. En dan uh, denkt ze, ja, ik moet iets met mijn leven. Nou ja, goed, het, het, het is niet, ik moet iets met mijn leven. Ze heeft een moeder die nogal dominant is. En uh, on, on, ondanks uh, het hele katholieke gebeuren daar... Uh -huh. uh, vindt dat, uh, dat het kind maar of geaborteerd moet worden... of ze moet maar trouwen met haar de neef, Wat ze allebei niet hele goede opties vindt. Nee, nee. En uh, vanuit dat gegeven vlucht ze eigenlijk min of meer weg. Maar in die vlucht, ja, een plattelandsmeisje... wat ook eigenlijk in de stad Warschau natuurlijk de weg niet kent en uh -huh. weet... En, via eigenlijk een bizarre samenloop met een huwelijksbureau in contact komt... en zo zich laat uithuwelijken eigenlijk ja, bijna ze, om het land uit te komen. De, en daar komt ze in het Bij Andries, dat is de tweede persoon. Ja. Het, het mooie is, je hebt vanuit het perspectief... Uh, van drie personen, ja. van drie mensen, ja. heb je dat verhaal vormgegeven. Precies, ja. uh, Na elkaar, niet door ja. elkaar heen. Hè? Nee, het verhaal loopt eigenlijk door. Dus het verhaal van Malena loopt ook door. Dat is het belangrijkste personage, haar, haar lijn volgen we. Ja. Maar het tweede deel wordt verteld vanuit het perspectief van Andries. Dus dat, die uh, Nederlandse boer de waar Nederlandse zij terechtkomt. Ja. ja. En dan het derde perspectief, dat wisselt dan nog een keer... wordt verteld door Simon. En Simon is, een, is een, eigenlijk een, een Poolse Jood of een Joodse Pool. Maar die is als baby al naar Nederland gevlucht in de oorlog. En uh, heeft dus ook roots in beide landen liggen. En het laatste deel wordt door zijn ogen verteld. En dat, dat ja, het is eigenlijk ontstaan. Maar het idee wat ik wel mooi vind... is eigenlijk meer buitenstaandig. Mm -hmm. En beschrijft eigenlijk... want Andries komt in dat deel ook terug. Uh, beschrijft dus eigenlijk wat er tussen die mensen gebeurt. Een hele belangrijke rol ook nog voor, voor het zoontje van Malena wat al in Polen besloten heeft om niet meer te praten omdat hij ineens... Uh, ja, als hoort, Nederlandse we jongen. We hij nu terug naar, ja, naar zijn Andries, gevoel, naar mijn ja, vader. naar zijn vader Althans, natuurlijk. Van wie hij denkt dat het ja, zijn vader is. Ja, voor hem is dat gewoon zijn vader. Ja, ja. En die krijgt ineens van de een op de andere dag te horen... we blijven hier. En uh, nou, hij verzet zich eerst door niet te eten... en uiteindelijk door niet te praten. Dat is een groot drama voor die moeder weer. En, uh. Uh, en dat verhaal wordt ook door Simon verteld... die op het eind van het boek ook een hele grote rol... blijkt te hebben gespeeld... in hoe al die levens eigenlijk zo gelopen zijn. ja. Als je het zo hoort, uh, Daniel Samkalde is het een uh, toneelstuk, denk je? Of, uh? <laughs> nou, ik ben vooral benieuwd uh, naar het boek. Een, ja. film, een, film, zit er een film zit er ook vooral ook in. Ja, ik hoor veel mensen wel zeggen, je, je ziet het gelijk verfilmd worden. Ja, ja. Ja. Daar zit heel hoop... tragiek ook onder, hoor. Je voelt, de een zit onder de plak van, zijn, van de moeder... de ander zit onder de plak van zijn zus. En iedereen heeft toch een sterk gemis. Dat hebben alle personages. Ja, ja, ja. Uh, is dat Heerlijk, toch? Ja, dat vind je <laughs> Ik schrijf dat, dat, wel dat een sterk gemist te schrijven. Ja, natuurlijk. is dat inderdaad... Uh, nou, verlang, ik vind dat verlangen, onvervulde verlangens zijn een belangrijke motor, denk ik, voor mensen. Om dingen te doen en ook om hele domme dingen te doen. Mm -hmm. dus, uh, en dat, en dat, dat, dat, dat loopt vaak uit de hand. En dat zijn op zich altijd wel fijne situaties om vanuit te schrijven. Ook voor toneel, vind ik, overigens. Ja. Is het overigens voor, het is een beetje gepsychologiseerd, maar is het voor een toneelschrijver ook handig om vanuit een gemis te schrijven? Of... Of een schrijven uh, uh, ik, uh, ik weet het niet. Dat uh, zit al een tegenover me. Is ik weet het niet, wat is maar... Je uh, ik weet niet wat... Nee, nee, ik heb, ik heb niet... Ik zou het zelf voor mezelf niet zo noemen. Ik, denk, ik heb niet het gevoel dat als ik niet schrijf... dat ik iets mis in het leven. Nee? nee in tegenstelling. Nee, absoluut niet. Nee, hoe ik... heb jij dat, Daniel? Is dat voor jou wel zo? Of ik iets mis als ik... Mo moet jij schrijven ook echt? Of? Um, um, nou, ik vind het altijd heel zwaar om te schrijven. Ik, ik verplicht mezelf wel om te schrijven. Dus ja. ergens moet ik het wel. Maar ik zie er ook altijd tegen op. Hm. Angst voor het, voor het witte papier, dat, dat soort dingen. Writers' blog. Ja, het witte, witte scherm, hè, tegenwoordig. Witte scherm, ja. Maar ik heb ah, oh, oh. ooit een mooi citaat gehoord over dat, dat schrijven. Dat was een, een, een bekende Vlaamse schrijver. Ik weet natuurlijk nu niet wie. Maar die heeft ooit gezegd. Uh, schrijven is eigenlijk alleen maar een excuus om te leven. En dat vind ik een hele mooie uh, omschrijving hmm. van schrijven. Dat is heel mooi. ja. Uh, Polen staat uh, momenteel heel erg in de belangstelling. Yeah. Ik bedoel, het is mooi dat het midden in Europa ligt. Maar door dat Polenmeldpunt uh, komt het in een, althans uh, bij sommige mensen in een negatief daglicht uh, ja, ja. te staan. Heb ik niks mee te maken. Heeft hoor. er niks mee te maken. Maar ik neem wel aan dat je, dat je dacht toen, toen dat uh, op, op, op, uh, op gang kwam en in het nieuws kwam van. Hey, dat komt er niet, niet slecht uit. Of misschien wel slecht. Nee, nee, nee, zo heb ik het niet, helemaal niet over gedacht. Ik denk wel dat, dat Polen staan al best wat langer uh, in de belangstelling. En dit is natuurlijk zo'n extreem en ook zot ding. Dat, dat daar natuurlijk ineens heel veel media-aandacht voor ja, komt. Het is ook een heel mooi. Je zei iets van dat Polen. Uh, uh, de, de, de manier waarop Polen in het leven staan. Dat, die, die, was het ook eerder? Ik ben het citaat kwijt. Ik probeer het te vinden, ik kan het niet vinden. Um, um, heb je veel research gedaan? Ook veel Polen gesproken? Ook ja, ik heb, ik heb uh, zowel Polen in uh, Nederland gesproken. Uh -huh. Dat was voor mij ook een aardige, belangrijke onderzoeksgroep natuurlijk. Uh, en in Polen heb ik ook uh, uh, echt met Nederlanders die in, die in Polen wonen. Dus ik, ik wilde wil continu beide kanten van, dus eigenlijk de, de schuring tussen die twee landen. En als je in het een als ene cultuur en de andere zit en dat andere in het een. Dat was voor mij eigenlijk het meest interessant. Uh -huh. uh, omdat het ook echt gaat voor mijn gevoel, over niet kunnen wortelen of niet ergens echt je plek vinden. Maar ik moest ontzettend van onderzoek doen naar Polen... wat heel moeilijk is in 2012. Als je bedenkt dat het boek zich voor een groot deel eind jaren... dan, dan begint het boek. Dus Er is zo gigantisch veel veranderd in Polen in twaalf jaar. Dus ja. ik, heb, ik weet ook nog dat ik de frustratie voelde in Polen dat ik dacht... Ik wil Polen van eind jaren negentig zien. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon ja, zeker je... in steden als Warschau bijna niet meer te nee, doen. Dan moet je nou advertentie zetten of zo, misschien dat je ze dan uh, boven water krijgt. Nou ja. ja, in de dorpen vind je wel erg veel waarvan je denkt: volgens mij is hier nou echt al honderd jaar niks meer. Ja ja, ja, ja, ja, ja. En, en um, uh, oh ja, ik had het gevonden dat de, uh, een van de personages zegt dat vrije wil voor Polen een loos begrip is. Dat zegt een, een bijpersonage tegen Marlena: van uh, vrije wil is voor een Pool een loos begrip. Vind ik mooi, mooi, zo, ja, dat zou, mooi om dat zo op te schrijven. Ja. Goed, uh, een bruidsjurk uit Wasjauw ligt um, volgende week vrijdag 20 april in de winkel. We hebben nog helemaal geen exemplaar hier. We hebben, nee, ik ook, ook nog niet. Als... Ik heb hem nog niet gezien. Nee. Maar een uh, mooie voorkant met van die breekbare eieren. Ik, ik, heb, nou. ik heb helemaal geen voorkant gezien zelfs. Kun je nagaan. Breekbare ja, eieren dat... in de handen. Ja. Oké, okay, goed. Dat is, dat is heel mooi. Dat is ook uh, veel met het inhoud heeft dat te maken. Um, nou ja, we moeten we nog even geduld hebben. En Gif, overigens, komt ook weer terug als toneelstuk. 14 mei in de Schouwburg ja. in Amsterdam. Ja. Goed, dankjewel. Graag gedaan. De, virtuele de virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week, Frans Wijs, filmmaker Filmaker van een uh, indrukwekkend oeuvre, de inbreker, hoogste tijd... benader inzien, leedvermaak, having, ik kan nog een hele tijd doorgaan... maar sinds 1972 ook gegrepen door een vrouw, Charlotte Salomon... een kunstenares die uit Berlijn gevlucht voor de Duitsers in Zuid-Frankrijk... haar levensverhaal vastlegde op ruim 1300 geschilderde bladen. Leben oder Theater een Zingerspiel. Een expressionistisch kunstwerk dat in 1942 klaar was. Kort voor Charlotte werd opgepakt... En in Auschwitz werd vermoord. Frans Wijs zag het werk in 1972 in het Joods Historisch Museum. En hij was verkocht. Het was de laatste dag van de tentoonstelling. Ik moet eerlijk zijn, het was eigenlijk niet eens zozeer het idee van, ik loop in een volgende film. Want als ik een boek lees, is dat met, het, met de gedachte, is het een film. Alles wat ik zie en wat ik, wat ik doe, uh, is daarop gericht. Maar het is in dit geval was het een samengebald leven... wat iemand in 1300 gouaches, waarvan er op dat moment... misschien twee of 300 maat een konden worden... vanwege plaatsgebrek, en die waren zo... Ja, dringend en, en, en zo ge, ge, gemaakt vanuit een noodzaak. dat ik daardoor gefascineerd werd. maar niet zozeer door de kwaliteit van het schilderen. Of, of, of, maar doordat je voelt dat ze. eigenlijk een film had willen maken. zonder in bezit van een camera te zijn. of de mogelijkheden om het te verfilmen. Maar het is het meest waanzinnige storyboard-scenario uh, wat, je, wat je kunt vinden. Ja, wat Charlotte zelf niet kon, dat deed Wijs, uh, wijs daarom. Uh, samen met Judith Hertzberg, die het scenario schreef... dat werd de speelfilm Charlotte. En nu, dertig jaar later, komt Frans Wijs met een documentaire... omdat hij nog niet klaar was met Charlotte Salomon. Toen hij klaar was, heb ik altijd het gevoel gehad... het is net als bij de Hamlet, er zijn zoveel ingangen voor dit verhaal. En ze, het is, het is zo'n keuze dat, dat, dat, je, dat ik het gevoel had van... Uh, toen me de vraag werd gesteld door het Joods Historisch Museum... wil je een documentaire maken? Dat ik meteen dacht, ja, dat, dat, ik, ik gunde dat niemand anders. En het is misschien voor de eerste kans om werkelijk eens een keer... dwars door, en dat doe ik ook, dwars door het filmscherm... waarop de fictie staat afgebeeld, wordt geprojecteerd, heen te rijden. Letterlijk alsof je door een etalageruit naar binnen rijdt... en in de werkelijkheid van de, van de wereld achter de vitrine of in de vitrine... Frans Wijs schetst een uh, fascinerend beeld van het leven van de jonge kunstenares... en onthult nieuwe feiten over de laatste periode van haar leven... die zelfs haar biografen niet wist. En met de documentaire lijkt voor Voorwijs eindelijk een einde te komen... aan een avontuur dat begon met die tentoonstelling in 1972, 30 jaar geleden. Toen de film gemaakt werd, zei, zei de mensen, ja, dit is toch wel je levenswerk. Toen zei ik, nou, ik hoop het niet, ik hoop dat ik nog heel veel meer maak. Want dan hebben we het dus over 30 jaar geleden. En... Uh, het vreemde is dat ik het gevoel heb... dat ik nu pas voor het eerst aan mezelf toegeef... Het is, ja, dit is rond. Dit is, hier is de cirkel echt rond. Dit is, dit is voor het eerst het, Heb ik het gevoel... we hebben eindelijk een film voor Charlotte gemaakt. Niet alleen over Charlotte, maar ook voor haar. En die documentaire Leven of Theater draait in de Nederlandse filmtheaters. Het ligt voor de hand dat Frans Wijs voor de Virtuele Vitrine... met een voorwerp aankomt dat direct met Charlotte te maken heeft. Voor de Virtuele Vitrine heb ik gekozen voor een... Uh, ja, een, een, een metalen plaat waarop uh, de omslag van, van, van haar werk uh, met leven of theater, dat was. Uh, want ze heeft dus uh, het werk een soort theatrale vorm gegeven. Het begint met een, een doek wat opengetrokken wordt, dan zie je de, de rolverdeling van wie iedereen is in het verhaal. Daarna zie je dus uh, een voorwoord. Nou, en dan noemt ze dus leven of het theater een zingerspel. En dat heb ik dus ooit gekregen van het uh, Joods Historisch Museum. En uh, wat, wat hoogstwaarschijnlijk ergens heeft gehangen als, uh, als uitnodiging voor de tentoonstelling, of deel van de tentoonstelling. Het heeft me altijd verbaasd dat het van een materie is die zo haak staat op, op haar werk. Want zij heeft alles zo echt op goedkoop papier moeten. Maken. Want er was hem, ze had geen geld in de oorlog om naar Van Beek toe te stappen... om daar weer blokken te kopen. Om, uh... Ja, Van Beek, hier, de tekenwinkel hier in Amsterdam uh, om uh, nog meer te schilderen. Dat wilde, wilde hij maar zeggen. De metallenplaat is te zien in het filmpje dat er bij deze vitrine hoort. Dat staat ook op Facebook, op opium.avro.nl opium en op YouTube. Zoekt u dan op uh, Hans bij de Afro. En volgende week is er geen virtuele vitrine... want dan is het Record Store Day, Platenzaakdag. Speciaal voor mensen die tegen Engelse namen zijn... zoals een filmmuseum dat I heet, maar dat terzijde. En Record Store Day dus, vanuit Leiden... met veel verhalen over eerste singeltjes, de warme klank van vinyl... hoe de platenzaak het hoofd boven water houden... en hoe de muziekindustrie in de loop der jaren is veranderd. Uh, straks het nieuws van uh, half vier, maar eventjes hier aan tafel. Uh, drie gasten, uh, Annette Enbrecht, Slot, Fekermans en uh, Daniel Somkal. Daar hebben jullie een culturele tip? Lot, heb je iets gehoord, gelezen, gezien? Uh... Uh, ik heb, uh, ben heel nieuwsgierig, en dat zat bij mij uh, in ieder geval op de agenda voor aankomende week. Dat is uh, de toonstelling in het Groningen Museum van Azadin Alay. Die uh -huh. uh, prachtige uh, uh, mode heeft ontworpen en nog steeds doet. En ik heb daar foto's van gezien. En dat, dat lijken bijna beeldhouwwerken dan zijn, zijn jurken. Dus ik, dat lijkt me echt fantastisch iets. En ik heb er veel mensen al over gehoord. Dus ik durf dat gerust als een tip aan alle luisteraars okay, te geven. Oké, in het Groningen Museum. En, het Groningen Museum. En, en wanneer gaat het open, weet je dat Het is al een tijdje bezig. Het dus je, het, is, het loopt tot 6 mei. Dus gewoon rennen, zou ik zeggen. Rennen allemaal naar Groningen. Daniel. Ja, wou ik, dat ik wou dat ik zo'n gerichte tip had. Ik ben de ja, laatste al ondergedoken huh? geweest. Indrukt, ik heb hier de, de uitagenda van de Volksrand uh, door jullie voor mij neergelegd. Hier liggen. Um, Moet je de warme winkel tippen? Die staat in <lacht> de warme die agenda, winkel. De warme oh, dat vind ik een hele goeie. Want Jeroen de, de, de, de, de, de, de, de, de Man woont onder mij. <lacht> Kijk eens dat is mijn buurman. Ja. De warme winkel, altijd. Uh, en de voorstelling over de crisis. Ja, net, mijn tip uh, is, is, is door. Heerlijk. <laughs> ja, uh, voorstelling over de crisis. En ja, waarom zei, vind je dat we daar allemaal naartoe gaan? Ja, ja, omdat de crisis natuurlijk in deze tijd heel erg relevant is. <laughs> ik ga het liefst altijd naar de bioscoop overigens. Maar, uh, Les Intouchables. Dat heb ik ook fantastisch. Ja, Les ja, Intouchables, een ja, prachtige ja. film. Ja, en dan ja. is dan toch uh, Franse films Monsieur Lazare, vond ik ook een mooie film. Ja, ja naar okay, de bioscoop. Mooi. Ja, allemaal naar ja. de bioscoop. Uh, straks hebben we uh, overigens ook uh, onze filmrubriekje, uh, film, uh, filmtype. Uh, die komt ook nog langs, maar die terzijde. Uh, Annette, jij... Een... Ja, ik ga deze week naar de opening van Springdans, Festival in Utrecht. Voor de laatste keer, want het gaat fuseren met Festival aan de Werven in Utrecht. En de opening is uh, de Rodin Project. Uh, een, een choreografie op basis van de beelden van Rodin. Uh -huh. En ik ga dadelijk, daarom moet ik van tafel wegrennen meteen, maar dan ga ik naar een jeugdvoorstelling die heet De Engel met Vieze Voeten vind een mooie titel. Alleen vanwege de titel. Alleen de titel. Ja. ja. ja Oké, okay. dus dat, dat zijn de tips. Uh, straks uh, ga ik praten met uh, Daniel over de voorstelling Oorlog... die hij heeft geschreven, waar hij ook zelf in speelt. En uh, de filmflits die komt voorbij. Daarin horen we wat, uh, ja, wat uh, bezoekers vonden van de film Wuthering Heights... die net in première is gegaan. Eerst nu het uh, journaal van bijna half vier met Lieslot Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal. Peter Erde Vries mag het programma dat voor morgen stond gepland niet uitzenden... heeft de rechter bepaald in kort geding. De misdaadsverslaggever zegt dat hij wilde laten zien... hoe een huurmoord op een escortbaas werd gepland. Hij had de onderhandelingen met verborgen camera's gefilmd. Een van de gefilmde mannen vroeg de rechter de uitzending te verbieden. Volgens de Vries heeft hij destijds de politie getipt... waarna de twee beoogde huurmoordenaars werden opgepakt.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 ANWB Verkeersinformatie files op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam bij Utrecht. 2 kilometer door werkzaamheden. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer, 2 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. En daar is de rechter rijstrook afgesloten. En door werkzaamheden in België kan verkeer vanuit Limburg richting Antwerpen beter omrijden via Eindhoven. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de avro. Hans Smit. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... straks Daniel Samkolde over de voorstelling Oorlog. Uh, dan ook nog de filmflits over Wuthering Heights. Maar eerst eens even kijken wat Annette Embrechts te melden heeft... over een drietal voorstellingen.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 Met, zoals gezegd, Annette Embrechts. Uh, je wilt drie voorstellingen. De laatste is Mama Tandori. Dat is leuk. Dat is leuk voor Daniel ook, hè? Ja, want die heeft Daniel geregisseerd. Ja, dus, dus een beetje uh... mild graag. Of juist dat niet. Dat het leuk voor mij. Dat dus moeten we afwachten <laughs> nog. Maar voor die tijd, uh, Requiem. Dus zullen we daarmee beginnen? Van uh, de Nederlandse choreografe Nanine Lining? Ja, dat is een dansopera. Maar uh -huh. die begint eigenlijk met een tentoonstelling... Nanine Lining was, was de jongste huischorigraaf bij Scapino Ballet Rotterdam. En toen kreeg ze een prachtig aanbod in Duitsland. Ja. om artistiek leidster van Theater Osnabrück te worden. Daar heeft ze een dansgezelschap onder zich. een orkest onder zich. een koor onder zich. en een fantastische kostuumontwerpersafdeling. Ja, dan weet je, dan zou je het zou je ook doen, hè? Toch? Dat zou, ja, en als je dan ja. nog geen dertig bent, toen ze natuurlijk of net dertig. Ja. En ze heeft nu voor deze voorstelling, voor dit Requiem. samengewerkt met een Limburgs duo, overigens. Uh, Le Deux Garçons een fantastisch uh, beeldend kunstenaarsduo... die eigenlijk hele kritische, een uh, uh, beetje barokke uh, beelden maken. Allerlei verschillende dingen. En daar begint die voorstelling mee. Het publiek mag het toneel op en staat dan oog in oog... met eigenlijk een soort landschap van allemaal uh, mythische fabeldieren. Die zijn allemaal in... Heel onschuldig wit uitgevoerd. En die dansers zitten eigenlijk verklonken in grote uh, installaties. Er zit bijvoorbeeld een danser vast in zo'n zo jacquard geweven bol. Er steken van die voetjes uit. Er hangt zo'n brocate penis uit. En dan zit hij daarboven met een punkkapsel de <lacht> nar uit te hangen. Je hebt de nar, je hebt de centauren, half Aha. mens, half paard... Een half vogel, half mens, tertussen allemaal bekende cre ja, creaturen uit de Griekse mythologie. Ja, het ligt een beetje alsof je naar Fellini hebt zitten kijken. Of ja, dat is ook mooi. Een... Ja. En je mag heel dichtbij komen. Dus je ziet ook al die toeschouwers die maken foto's met hun mobieltjes. En die zijn heel erg opgewonden en zeggen: heb je deal gezien? Heb je die al gezien? En dan op een gegeven moment vallen die, uh, die figuren allemaal eigenlijk in slaap. En dan word je even naar de pauze geleid en dan mag je terug de te zaal. En dan is het even wennen dat je weer van een afstandje naar dat grote podium moet kijken. Maar dan komen al die figuren terug als dansers, eigenlijk. Hmm. Sommigen zonder hun. Uh, hun Anderhalve ja, dus, minuut. Je natuurlijk niet de, de weg. Nee. Nee, die men, de de die en de bariton die dragen een vissenstaat. Die zitten ook op het podium. Maar Nanine Linning heeft dan vervolgens die dansers en die zangers. en nog een paar van die creaturen door elkaar heen verweven. in een heel levendig requiem overigens. Het is geen dodenmis. Je hebt niet oh. het idee dat je door uh, de onderwereld vaart. Eigenlijk helemaal niet. Je hebt eerder het gevoel dat die uh, onderwereldfiguren boven zijn komen drijven. en het leven vieren. Ja, ja. Klinkt goed. En misschien wordt er niet altijd even kwalitatief heel hoogstand gezongen... zoals wij dat kennen van topkoren. Maar die integratie van die zangers die dan ook af en toe even bewegen... en op de vloer gaan liggen en, en dingen uitbeelden... maakt het tot een mooie totaalproductie. Ja, en we hoeven er niet voor naar Osnabruc, Nee, nee, nee. Het is nog in Rotterdam, Amsterdam, Groningen en Utrecht. Ja. Overigens, uh, ik zat te denken, want jij uh, ze kreeg dat aanbod... en ging naar, naar het buitenland. Een andere Nederlandse choreograaf, Anouk van Dijk, die gaat ook weg. Die naar Australië, het is wel jammer, hè, dat soort mensen heel allemaal jammer. vertrekken. Ja, ik vind, ik vind het heel jammer, maar ik snap het wel. Ja, Lott want jij ziet ja, ja, Ik bedoel, als er, als er, als er ergens anders zo'n fantastische ruimte wordt geboden... Hmm. Voor, voor dit soort talenten, want het zijn allebei gewoon hele grote talenten. Dus ja, jam, ja. Ik, snap het. ik snap dat ze vertrekken, maar ja. dus, het is zeker jammer. Is maar, als jammer. ze maar terugkomen met een ja, materiaal. dat lijkt mij ook, ja. nou, gaat overigens weer naar Heidelberg. Dus die gaat Osnabrück ook weer verlaten. Maar hij blijft wel in Duitsland. Ja. ja. Petit Mal dan door het de Finse theatergezelschap Race Horse Company. Ja, dat is een circus voorzijn. Circus theater, dus de idee van circus. En het zijn eigenlijk een stel uh, anti-circus-acrobaten. Anti, uh, Anti-globalisten anti nee, je ja. <laughs> ze hebben er ook teentjes bij. Ja, zich. Het, zijn, het zijn wel een beetje van die alternatievelingen. Het is net alsof ze van die occupy beweging ja, ja. in, in het circus zijn gestrand. Ja. En misschien niet eens in het circus, maar meer in een autokerk. Of. Want wat zij gebruiken aan attributen zijn uh, grote tractorbanden, is een trampoline waar hele grote gaten in zitten. Er staat wel een paal een Chinese paal, want dat is een circusdiscipline. Uh, uh, die, die beheerst ze tot in de puntjes. Maar die gebruiken ze eigenlijk alsof er van alles afvalt... en of er planken tegenaan gegooid worden. En, en ze jennen elkaar. Ze klooien eigenlijk gewoon een beetje op dat, op dat autokerkhof. En langzaam komen daar hele gewaagde ex uit. Eén laat zich bijvoorbeeld een gegeven moment echt naar beneden vallen... op een stel uh, uh, opblaasballen. En dan gaat hij surfen over die ballen. Dat oh, is een prachtig gezicht. Dus echt, yeah. Ja, ja. Yeah. En, doe dit niet thuis, denk ik dan. Nee, en ze Kunt zijn ook nog behoorlijk ze. jong, hoor. De jongste is 20, mm -hmm. en de andere 27 en 29. Ze komen uit Finland. En wat ze in Finland goed hebben begrepen... is dat als je jonge circusacrobaten uh, zich wil laten ontwikkelen dan moet je ze gewoon een grote ruimte geven. Die hoeven niet heel veel geld, want die zijn heel ondernemend... en die kunnen met een act overal wel terecht. Maar je moet ze vooral een hoge, lege ruimte geven. Ja. En daar hebben zij goed gebruik van gemaakt. En dumps ze in een, een of en ze zijn tevreden. Ja. ja, die toeren al over de hele wereld met halve ja. Halverwege zit er een iets te slome break in, vind ik zelf. Dan komen ze eigenlijk niet meer helemaal terug... maar dan gaan ze hele gekke verkleed ja. acts doen. Zijn de Poolse tractor, tractorbanden, dat je weet of niet? Want daar weet Lot Fekermans wel eens van sinds, de, sinds dat boek, denk ik. Ze kunnen zich er in wel research. even stoppen. Ja. Ja. Het doet een beetje denken aan Eastern Brothers, of niet? Ja, het, je zou kunnen zeggen de Ashen Brothers van het Circus en dan wat alternatieven. Oké, okay, dan, uh, ja, we kunnen er niet omheen. Mama Tandori? Ja, ik vond het een hilarische voorstelling, hoor. Wat ik goed vind, en uh, er zijn heel veel boekbewerkingen dit seizoen. Het boek van Ernst van der Kwast, he, dit? Dit is het boek ja. van Ernst van der Kwast. Ja. eerder ook zo, Mama Tandori. Ik zag het toevallig vanochtend ook liggen. Ik ging iemand naar huis brengen en het lag het ook op een tafeltje. Het is heel populair, het wordt veel gelezen. En uh, dit seizoen is bijvoorbeeld de eetclub is bewerkt... de aanslag is bewerkt, karakter is bewerkt, uh, diner is bewerkt. En ik, ik merk dat ik de geslaagde boekbewerkingen. dat zijn de voorstellingen waarmee de spelers. of ook de regisseur. laat zien dat hij met een boek aan de slag is gegaan. Aha. Dat hij die, die theaterwerkelijkheid benoemt. Zo van God. Uh, in dit geval bijvoorbeeld. hoor je ze af en toe. sterkelen over hoe ze nou die personages vormgeven. De een zegt: ja, waarom speel jij nou mijn man? En niet Ivonie, uh, uh, die toevallig uh, gepresenteerd of geproduceerd. En weet ah. je, er wordt. wordt ze laten zien, ja, we zitten in het hier en nu, we zitten in dat theater... en we spelen een boek vol absurde familieleden. Ja, die, vrije, die krijg je dan kennelijk ook van de schrijver, Daniel. Nou, sterker nog, ik heb het samen met de schrijver het, heb ik aan het script gewerkt. Okay. En, ja. Uh, ja. Dus die kreeg ik zeker. Ja. En het is natuurlijk een gekke familie. Die wordt geregis geregisseerd door die moeder, letterlijk en figuurlijk. Die wordt gespeeld door Jacqueline Blom, hè? Ja, Zwaar, uh, zwart gesminkt of donker gesminkt in ieder geval. Ja, dat vind ik heel... Geen schmink. Nee, nee, je kunt op internet een filmpje zien, en zie je haar in de make-up gaan. Uh, kijk, ik heb wel even gedacht, hè, van, ik kan dat, hè, want dat is natuurlijk best wel uh, cru. Hè. Je zet eigenlijk een Indiaanse moeder neer door een Nederlandse actrice die dat vet neerzet. Of, uh, uh -huh. Maar ik dacht, ook, er is ook niet echt een Indiaanse actrice die ik direct boven komen. Dat ik denk, ja, die had die rol kunnen spelen. En Jacqueline doet het geniaal, hoor. Zij ja. trekt die voorstelling. Met, met, met een zwaar accent dan, of ook nog hoe doet ze dat dan? Nou, nou, wel, wel ja, er zit wel een, uh, een accent. In. Ja, ik ga dat niet uh, allemaal verklaren want anders dan geef je dat haar. Dat kan wel, ja. Ja, ja, je, mag mij wel zeggen. je mag wel zeggen of ze een accent heeft of niet. Maar in dat opzicht hebben we ook, uh, ik ben ik ook op zoek gegaan naar goede acteurs... en niet naar een Indiaanse acteur of wat dan ook. En vanuit daar zijn we gaan kijken ja. wat wel en niet uh, kan. En Bob Fosco die speelt ook nog mee, ja. ja, Bob Fosco speelt natuurlijk ergens ook je, zichzelf. Vooral. Bob Fosco en een de man. Ik zag hem nog eens een keer naar voorstelling. Bob Fosco kan eigenlijk ook niet helemaal boven zichzelf uitstijgen. Die speelt <laughs> altijd zichzelf. Dat is. Maar daar maken ze dan ook weer heel handig gebruik van. Dat doet hij ook goed, dus. Ja. Ja, ja. En Tibo Lucas, Lucas vind ik ook als Ernest van der Kwas zelf. Want dat is ook een heel gek persoon. Ik, ik kwam hem ooit eens tegen als schrijver... toen had hij dat andere boek geschreven... van Yusuf El Halal, geloof ik, onder dat pseudoniem... En toen was nog iedereen in verwarring van, hè, wie is nou die jonge schrijver en zo. En daar genoot hij enorm van, van die verwarring. Okay, die aanraden deze voorstelling? Ja, ja, af en toe schiet hij hilarisch uit de bocht, maar dat mag ook uh, van een, van een Goed, maar want, maar want het door die Vanavond te zien in Waalwijk, 17 april in Kuik en 18 april in Leiden. En Petit Malm, nee, mo uh, die moet ik nog even noemen, die is te zien in Arnhem. 18 april in Gouda, 22 april in Alkmaar en 24 april in Eindhoven. Goed straks, dan eindelijk over de oorlog: dat stuk van Daniel Samkalde over oorlog en wat de oorlog met mensen doet. Nu eerst uh, de scene. Echt. Three. Spanning naar nou, ik je lichaam. Muren stakt mijn schaduw weg. Ik nader je lichaam als dichter. Die zijn woorden is verloren en iets zelf. Kik hier op een religie als ik nu duik, kom ik er nooit uit. Faer wel naar mijn verstand in mijn ambitie. En welkom voor mijn levenslange bruid Misschien is dit een visioen Misschien een boze droom Maar wie weet wat het eind is Als het pleit zal zijn besperkt Waar je gefluistert. is de muziek die ik het liefst hoor. Misschien is het een visie, misschien een boze droma. Wie weet wat het eind is als het pleit, zal zijn beslecht, dus maar dit met echt een houdende site in de gaten voor de toerdata... en dergelijke www nu. Wat blijft er over van je idealen als het einde dreigt? Dat vraagt Daniel Samkalde zich af in de voorstelling Oorlog. Samkalde maakte met zijn gezelschap De Pooiers... zo heten ze, een lunchvoorstelling over een zwaar gevonden corporaal twee soldaten en een uh, krijgsgevangene die tot elkaar zijn veroordeeld. Ook door nog een meisje uit het bos die plotseling opkomt te uh, duiken. Die, die had ik helemaal niet verwacht trouwens. Dat Dat wel grappig, want ik dacht dat jullie groep uit vier mannen bestond. En ineens komt dat meisje erbij. Ja, nou in, el in elke voorstelling die we tot nu toe gemaakt hebben uh, was er ook een meisje. Ja, ja. Oké, okay, goed. Dus dat er soort er min of meer gewoon bij. Of het is um, steeds een ander meisje. Het is steeds een ander. Nou, het is helemaal niet waar wat ik zeg, want in de tweede voorstelling speelde bij het meisje zelf. <laughs> maar goed, dat doet er verder niet. Nee, toe. maar goed. Oké, okay, dus uh, de, de, de verrassing was compleet in ieder geval. Mooi. Uh, uh, ja, uh, mensen die tot een uh, tot elkaar veroordeeld zijn. Dat is natuurlijk een prachtig gegeven voor een toneelschrijver. Ik denk dat Lot dat uh, kan beamen. Uh, ik, ik moet meteen aan Sartre denken met... l'enfer, c'est les autres. De, de, de helden, Dat zijn de anderen. Dus mensen die om je heen zijn, die kunnen er ongelooflijk een potje van maken. Mm -hmm. Was voor jou de uitgangspositie... ik wil wat mensen bij elkaar zetten, zetten op, op één plek? Of die oorlogssituatie, wat wilde je? Nou, eigenlijk met de zin uh, waarmee je begon... Uh, wat onze idealen uh, en onze verlangens en angsten eigenlijk... Eigenlijk waard zijn als het er echt om gaat. Ja. Daar was ik heel erg benieuwd naar. Oorlog fascineert me ook, omdat het uh, voor mijn generatie eigenlijk een, een uh, ja, volgens mij abstracter is dan ooit. En de Tweede Wereldoorlog uh, eigenlijk slechts een overlevering is. En, en als je in het leger wil, dan maak je daar je vak van. Ik was een van de eerste, volgens mij, die echt niet meer hoefde Aha. in dienst. Lucky you. Ja, jij <laughs> ben jij in dienst nee, gegaan? Ik heb uh, vervangende dienst gedaan. Ik heb dienst geweigerd. Ah, ja, ja. ja. Nou. Ja, zoals voor velen, maar dat uh, hoefde zelfs ik niet te doen. En, uh, en dat terwijl, uh, en dat fascineert mij ook, uh, Nederland toch uh, ondertussen wel medeplichtig is aan, uh, aan heel veel uh, misstanden in de mm. wereld. En het ene regime uh, uh, vooral moet blijven, en het ja. andere vooral weg moet ja. gaan op subjectieve gronden. En, nou ja, in ieder geval, ik was heel erg benieuwd um, om, om ons los te laten in, in een oorlog waar het er echt om gaat. Uh, ze, en dan, nou ja, dan zie je dus vier mannen die totaal niet toegerust zijn ja. op wat ze moeten doen. Ja, die, die, die echt, euh, ja, elkaar ook bijna niet kennen. Behalve dat de een weet dat hij corporaal is. Of ja. dat weten ze van elkaar wat hun rang is. Een ja, fascinerende manier dat, dat je op die manier mensen alleen maar aan hun rang herkent. Uh, heb, je, heb je ook uh, gesproken met mensen die zelf in dienst zijn geweest? of hoe... Helemaal had niet. Aan? Nee? Nee, nou, ik, ik heb wel gewoon gelezen en research heel films gedaan. Uh, heel, heel veel films gekeken? Heel veel films gekeken, dat zeker. <laughs> ja. Maar het was me vooral, ik wilde vooral echt de oorlog maken uh, de, van mijn eigen fantasie. Hmm. Zeg maar. het, is ook, het verwijst nergens naar een, uh, een, een concrete oorlog. Nee, daar of daar naar zat ik Afrikaan eigenlijk op te wachten. wachten. Want net als dat uh, een tijd geleden Orkate zo'n voorstelling als Kamp uh, Holland maakte. Dat mm -hmm. speelt echt in, in, in, in de woestijn. je, je houdt het heel abstract he? ja, dus dus de oorlog, Het kan overal zijn. De oorlog, Elke nationaliteit? Of... Ja, ja, het is echt de oorlog van, een, van een in mijn fantasie... van een, iemand die in luxe leeft in het Westen... en die een paar Hollywoodfilms heeft gezien en, en ze nu aan de krant leest. Hmm. Um, maar dat zegt niet dat het wel uh, op het scherp van de snede is... en dat uh, de dreiging ultiem is... en dat deze mensen zich daar uh, toe moeten verhouden. Hmm. Want hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Dan, dan, je bent echt op elkaar aangewezen... Uh, moeten elkaar kunnen vertrouwen, 100%. Mm -hmm. dat, dat, dat, is, dat is fascinerend, denk ik. Uh, dat gegeven? Ja. Nou ja, het, wat ik het meest fascinerend vond... is dat de dreiging zo ongelooflijk groot was... dat ze uh, overgeleverd waren aan, aan hun overlevingsdrang. Mm. En dat terwijl ze de hele tijd proberen... die oorlog wel voor zichzelf te vergoelijken. Mm. Dus te bedenken, waar, waar, uh, waar haal ik in godsnaam de moed vandaan... om uh, om door te vechten. En daar hebben ze elkaar natuurlijk voor nodig. Aan de andere kant zijn ze elkaars vijanden... want ze hebben allemaal andere belangen. Ja. En, uh, en, en daar, daarin, dat gecombineerd met die, met die ridicule uh, uh, mannen... die eigenlijk helemaal niet weten wat oorlog is... komt er een soort totale status quo uit. Een soort, een soort uh, eurotop uh, in het kwadraat. Maar er wordt ontzettend veel gepraat ook. Uh, ja, de, alleen maar. Ja, wa, wa, wa, wa, en, en ook op een manier... Je, bent, je, bent, je speelt dan zelf mee. Je bent een beetje een, een, een softe... Softe, uh, softe soldaat, als ik het zo zeggen mag. Je bent nou, ik ben je heel erg met de, de, de Het des levens bezig. De theorie. Ja, ja. ik ben de denker. Ik, pro ik probeer de hele tijd voor ogen ja. te houden waarom we vechten... waarom we door moeten. Dat, ja. we, dat ons land misschien niet uh, perfect is... maar dat als je zelf vrijheid verlangt... je toch ook moet durven vechten voor die vrijheid. Uh, ik probeer de hele tijd uh, ja, in theorie uh, het, het bouwwerk te maken... waarom ik uh, door kan. En dat terwijl, als het er echt om gaat... mijn personage heeft nog nooit geschoten in die hele oorlog... En, uh, en, en is als eerste duikt hij weg. Ja. Dus uh, die theorie blijkt weinig waard als het er om gaat. Ja, en de, de de andere, andere, uh, uh, uh, hoe zou je de andere karakters uh, omschrijven? Er is één hele fanatieke bij... Ja, alleen maar wil vechten. Ja, de een is van, van de dadendrang. Die is in het leger gegaan om het geld. En die wil gewoon. Uh, die wil actie. Mm. Liever loopt hij de vuurlinie in. Maar als er maar iets gebeurt, die kan ja. helemaal niet tegen het wachten. Want ze worden dus. Uh, ze komen dus in een totale gekmakende status quo terecht waarin ze in het heuvel, achter het heuveltje waar ze schuilen niet meer wegkomen. En die, uh, die soldaat, die, die wil gaan, die. die vanaf het begin weet hij al niet wat gestoord hem overkomt. Ja. Ja, maar, maar niet moet blijven, want, want hij kan in, in zijn eentje... Zijn helemaal aan zijn ja. lot overgelaten. En dan heb je een gewonde corporaal erbij... die eigenlijk ook uh, daar terecht is gekomen. De, de, eigenlijk meer voor zijn vader of voor zijn ouders dat hij het doet. Ja, die, die is eigenlijk al dood als de voorziening begint. Maar hij leeft net nog, zeg maar. Ja. En, en uh, zijn leven gaat als een film aan hem voorbij. En daarin is vooral belangrijk dat zijn vader... ooit commandant der strijdkrachten was. En hij nooit uh, de belofte heeft ingelost en altijd corporaal is gebleven. En nu, omdat zo'n beetje aan zijn eind is gekomen, is hij, is hij de, ho de, de, hoogste, de, de hoogste in rang. rang. Yeah, yeah. Dus hij moet de troepen aanvoeren. Yeah. De, de voorstelling speelt momenteel in Bellevue hier in Amsterdam als lunchvoorstelling. Uh, we hebben de voorstelling gezien, uh, ik heb hem gezien, uh, een collega heeft hem gezien... en we hebben even wat reacties gevraagd aan bezoekers. Oh, yeah. komen ze. benieuwd. Dat is heel erg mooi. Ja. En heel erg leuk ook. Ja, wel spectaculair. <laughs> ik had niet verwacht dat het zo zou eindigen eigenlijk... En, uh... Je weet helemaal niks van soldaten. Of... De humor, voornamelijk in, in combinatie met de oorlog. En, uh, Ja, goed, hè, de, de, de welbekende de, de levensvragen als je op het front zit. dat ja, is natuurlijk vrij realistisch. Ja, ik vond het een mooie voorstelling, ja. Het is goed gelukt. Verschillende aspecten die oorlog allemaal teweeg brengt bij iedereen. Dus het vertrouwen, het, de vriendschap, de het verraad ja en ook een enorme drift hè dat er ook in uh, kwaadheid de actie moest gevoerd worden nou de lafheid de, en de dood gewoon dus natuurlijk toch die, uh, die, die hoort er ook bij niet weten wat je bent en wat moet je nou en wie neemt er nou een beslissing? en uh, wat blijft er over aan het eind van een oorlog met die, al diegenen die achteraan gelopen hebben dus uh, nou dit dus ja wat blijft er over wanneer als, als, aan het einde van de oorlog als, als iedereen dus op elkaar is aangewezen in mijn voorstelling krijg je in ieder geval geen antwoord op die vraag. Nee, nee, nee. Dus misschien voor de sequel... Uh... Ik moet niet eens denken, dat heb ik uh, uh, uh, afgeleid door wat iemand zei... maar ik moest denken aan, de, straks zit Jeroen van Merk hier aan tafel... Mm -hmm. die ooit de Annemge Schmidpijs heeft gekregen voor een liedje dat heet... Dat vinden jongens leuk. Uh, en dat gaat erover dat mensen naar het front uh, gaan... en uh, dan gaan, gaan, gaan knallen en, en uh, martelen. En, uh, want ja, dat vinden jongens nou eenmaal leuk. Mm -hmm. zit, er in die voorstelling ook, zit dat element er ook in dat je... Dat, dat mensen dingen doen waar ze in vredestijd misschien nooit over zouden hebben nagedacht. Waar ze zich dood voor zouden schamen als ze het zouden doen. Ja, zeker. Ja, ze vliegen ook wel echt uit de bocht. Uh, en daarom zijn we heel blij dat het meisje op een gegeven moment uh, verschijnt. Want die, uh, die maakt wel uh, de, de driften die al helemaal uh, op kookpunt zitten, zeg maar, uh -huh. uh, maakt zij los. Of uh, zij wordt het, uh, wij, wij kunnen dat op haar projecteren. Ja. Ik zal niet al te veel verklappen. Nee, nee, nee, nee, dat moet je zeker niet doen. Is het een interessant gegeven, Lotweken? Want als, to als toneelschrijver, als je dat zo hoort, die, die, die, die setting van zo'n heuveltje waar vier soldaten. Uh, of drie eigenlijk, in een krijgsgevangene en zo'n meisje bij elkaar zitten? Maar het is een heel, altijd een heel fijn uitgangspunt... dat personages elkaar niet kunnen ontlopen natuurlijk. Mm, en dat ze ja. iets met elkaar moeten. En nou, dit klinkt ook als op het scherpste van de snede. En ja, wat ik wel echt fascinerend vind, is dit soort extreme situaties... die je eigenlijk continu ziet op televisie en ver weg. En hebben ze, we verfilmen ze, we verboeken ze, we doen er van alles over. Maar je komt er bijna... Als je hier in Nederland woont, doe ik zelf helemaal niet meer in terecht. Dus ja. ik, ik vind het wel een fascinerend gegeven. Ja. Ik, als ik het zo hoor, denk ik van... het gaat volgens mij ook gewoon over heel veel dingen... die in het leven continu aan de hand zijn. Alleen een soort extreme uh, uitvergroting, dus... Uh... Ik heb hem wel op mijn lijstje nu gezet. Ja, ik ook. Ga kijken. Ja het, ja, nee, ja, het is precies wat zij zegt. Het, uh, het, het zet de dingen op scherp die ons in ons huidige leven bezighouden. En daarom ben ik ook niet per se geïnteresseerd in de ins en outs van een uh, Afghanistan-oorlog. Uh -huh. In ieder geval niet, ik, ik noem maar een, een oorlog. Misschien juist niet. Uh, nee, juist niet voor deze voorstelling, nee, zeg maar. Nee, nee. Um, en uh, uh, wat ik je nog aan vraag. Want. Uh, het is heel mooi zoals de, de, de rollen of de, de verhoudingen zich voortdurend... Uh, de, de, de, de leider is ineens de onderste. Dat de, ja. dat, wisselen, dat vond ik heel mooi. De macht verschuift voortdurend. De macht verschuift voortdurend. voortdurend, ja. Dat is heel mooi uh, geformuleerd. Uh, nee, Wat ik je nog wel vraag, want je bent dan ook nog met, met de regie bezig... van uh, regisseur Theo Nederland onder andere. Ja. En, en zo'n mama, mama Tandori. Ja. Uh, uh, had je, had je dit niet zo willen ook? Dit heb je aan Anton Uitenhagen gedaan. Ja, nee, och, ik, ik ben zo blij dat hij dat. Uh... Nee, ten, ten eerste kan ik niet, uh, kan ik niet regisseren uh, uh, waar ik zelf in speel. Nee, dat is lastig. He? Maar ten tweede, we zijn een, een groep en uh, uh, ik was dus heel blij. Anton Uitenhagen heeft een feilloos gevoel voor, voor tekst en voor, uh, voor, voor, voor het plot van de voorstelling. Ik, ik kon het totaal aan hem overleveren okay. en kon daarom net als de andere acteurs... gewoon echt in het stuk stappen. Dat is een heel fijn... De lunchvoorstelling oorlog tot met 29 april dus hier in Bellevue. Daarna tournee door het land onder andere Eindhoven, Rotterdam, Zwolle, Haarlem en Den Haag. Daniel, dankjewel. Graag gedaan. Filmflits. De recensies zijn verschenen, maar wat vindt u er eigenlijk van? Opium pijlt de meningen over... Wuthering Heights uh, film die vorige week nog uh, werd besproken hier... Uh, door Joyce Roodnat en Alessandra thuis. Het klassieke liefdesverhaal tussen de verwilderde Heathcliff... en de arrogante Cathy. Heel bijzonder. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Heel apart. N een beetje traag, om eerlijk te zijn. Wel mooi, maar uh, ja, langdradig. Karig en kaal. Ik weet nog niet wat ik erover moet zeggen. Ik ben zo overdonderd. Ja. Een hele, hele ongelukkige liefde. Nou ja, een liefdesverhaal tussen twee mensen die niet, niet elkaar vreselijk uh, erg bij elkaar willen zijn en niet kunnen. Een enorme vreedheid en een enorme kracht en een woede. Ja. Die heatcliff herinner ik me als een man die binnenkomt. En vooral als hij de, die boerderij kan kopen, dat dat iets heel bedreigends is. Ik wist toen niet zo goed wat er aan de hand was. Nu weet ik dat het gewoon een film is over necrofilie. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik in slaap ben gevallen. Hele mooie beelden, maar ik kon echt niet wakker blijven. Je moet ontzettend goed blijven kijken. En overal zitten weer allerlei laagjes achter. En ja, ik vind het, ja, nooit zoiets gezien. Ja, heel veel uh, dode dieren en heel veel modder en mensen met, uh, die elkaar veel uh, uh, leed aandoen. Ik vond, het, ik vond het verhaal mooi. Ik vond het nou ja, te langdradig, maar ik vond de plaatjes echt prachtig. Heel mooi landschap. En ze hebben ze ook heel mooi in beeld gebracht. Er zitten heel weinig dialogen in. Die zijn, zijn allemaal weggehaald. En dat is wel natuurlijk het mooie van het boek van, van Bronte. Dat is natuurlijk prachtige... Als je die spraak weer gaat, blijft er weinig van over. Ik vind het af en toe voor een toeschouwer een beetje lastig te volgen. Want, maar ik denk dat je gewoon even een tijd nodig hebt om te laten bezinken. Twee sterren voor het camerawerk. Drie. Twee sterren. Ik drie sterren. Nou, tegen de vijf aan. En een goede dag, als hij wil dat echt kunnen concentreren, vier. En een slechte dag, misschien twee. Als hij een beetje gaat slaaf halen, niet doen. Als film zou ik hem toch nog wel drie sterk geven, omdat het wel heel mooi gemaakt is. Maar nou, ik, ik ben ook geen avondmens, dus dat gaat niet zo goed samen dan met zo'n trage film. En dat is het wel. Ja, dat is het wel. Goed, de weathering Heights van regisseur Andrea Arnold. Te zien in diverse bioscopen in het land. Een aanrader, Lot? Ik heb hem niet gezien, maar... Nee, als je het zo hoort... Uh, twijfel. Twijfel. Daniel? Nou, ja, omdat jij mij net zegt dat het zo'n mooie ja, film is. Ja, ik vond hem heel mooi. Ja, goed. Dank jullie wel. Uh, straks na het journaal van 4 uur gaan we verder met Opium. Dan uh, uh, ga ik praten met uh, Jeroen van Merrijk... over hoe je een goed cabaret of theaterlied schrijft. Uh, verder, Cornel Maas die vertelt wat er vanavond in Opium-televisie zit. En de 80 seconden en nog veel meer. Tot zo. Opium. Avro. Gaan we in de woorden van de verkoper de ware bosporus lucht opsnuiven? Zou ze er willen wonen? Ik ken die helemaal. Er mee. Ja, wie zou er niet willen wonen? Bureau Buitenland over stadsvernieuwing. Ik ben in Istanbul. Istanbul moet het hart van de wereld worden. Live vanuit Istanbul. Morgenavond om 7 uur op Radio 1. Ze noemen het de second bosporus of Istanbul. Oftewel, de bosporus heeft een broertje gekregen. Radio 1. Het nieuws.